Een Rotterdammer heeft op Schiphol bijna 3500 euro aan boetes moeten afrekenen voordat hij het vliegtuig naar zijn vakantiebestemming mocht pakken. Bij een controle van de Marichose liep de man van 35 tegen de lamp. De 27 boetes waren vooral voor verkeersovertredingen die hij de afgelopen jaren heeft begaan. De Marichose zegt dat het niet vaak voorkomt dat iemand zoveel boetes niet heeft betaald. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder met plaatselijke mistbank. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen eerst grijs, smiddags ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 16. Dit was het nieuws. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Bussem en Eembrugge 11 kilometer. A1 Amsterdam Amersfoort bij Knoopend Hoevelaken 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Zween en Zoetewouder Rijndijk 5 kilometer en ook 5 kilometer op de A10. Ringwest richting Zaanstad voor de Koentunnel. A12 Den Haag richting Arnhem, 3 kilometer tussen knooppunt Lunetten en Driebergen. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam was eerder een ongeluk gebeurd. De weg is nu weer vrij. Er staat nog een file tussen knooppunt Ippenburg en Delft van 3 kilometer. A15 Ring Rotterdam richting Rotterdam bij knooppunt Vaanplein, 4 kilometer. En daarboven op de A20 bij Rotterdam richting Gouda, bij Klopen-Terbrechtseplein 4 kilometer. Bij Rotterdam-Krooswijk richting Hoek van Holland op de A20 staat 3 kilometer file. A27 Golkum richting Almere tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven 3. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de Brug bij Golkum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In de lijst 21 stijgers, drie zittenblijvers, 13 dalers, drie nieuwe binnenkomers. Platen die eruit gaan zijn van Maroon 5, Kishnia Gleur, Moves Like Jagger, Don Omar, Danse Corduro en Crystal Fighters, De Plaats. Gaat het je ja, nou allemaal net even te snel? Vanaf 5 uur staat de nieuwe lijst gewoon weer op internet. www.zfmzantwoord.nl en dan kan je hem weer helemaal teruglezen. Snel stijgen, David Jetta, Nicky Mie, Turn Me On. komt er straks aan, acht plaatsen. De snelste dalen, Jim Plus Heroes, Animal of Fiend, Stereo Hart, 12 plaatsen verlies. En langs van de eertje, keer Pitbull, Rabiot Kijk dat even in de geschiedenisboeken. 28 oktober 1492. Christopher Columbus komt aan op het eiland Cuba. De eerste steenlegging voor het Stadhuis van Amsterdam was op 28 oktober 1648. En in 1886 het vrijheidsbeeld in New York wordt ingevuldigd op deze 28. oktober. 28 oktober 2011. nummer 16 in de hitlijst van Europa. Is voor Britney Spears een criminal. In haar vijfde week gaat ze omhoog van 23 naar plek nummer 16. Euro breakdown of vrijdag. Breakdown of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 He's a bad boy with a tainted heart And even I know this ain't smart But mama, I'm in love with a criminal And this type of love isn't rational, it's physical Mama, please En Calvin Harris, we found love in de 5 weken omhoog van 21 naar 15. In de 5 weken ook omhoog van 23 naar 16. Dat was Britney Spears en Criminal. Nou, hoorde je net ook voorbij komen. We gaan weer een plekje verder omhoog. Dan komen we op plek 14 uit. Daar staat Jason de Oelo, It's girl. Oké, 5 weken in de lijst. Hij is maar één plek omhoog van 15 naar 14. Straks James Morrison. Oh, yeah. I won't let you go. I've been looking under rocks and breaking locks.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 you in the middle of my spotlight You could be my egg girl You're my biggest hit girl Let me play it loud Let me play it loud like Let me play it loud Let me play it loud. Loud. loud like Let me play it like. loud You can't help but turn them heads not get them dead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 man when it's black take a little time to hold yourself take a little time to feel bright. 6 weken staan ze in de lijst gaan omhoog van 16 naar 12. Het is Tijd voor ons om dan maar even achterom te kijken. De Red Hot Chili Peppers, die Adventure of Rain Dance Mai staan nu 15 weken in de lijst, zakken van 14 naar 20. Snow Patrol. Call It Out in the Dark. Staan nu 13 weken in de lijst. Zakken uh, één plek van 18 naar 19. Hotshow Ray verdubbelt zijn plek tonight tonight in de 12 week van 9 naar 18.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 L.A. Midi hey! Elle me dit, écris une chanson contente Pas une chanson déprimante Une chanson que tout le monde aime Elle me dit, tu deviendras milliardaire T'auras de quoi être fier Ne finis pas comme ton père Elle me dit, ne t'enfermer pas dans ta chance, Als ze talen gezongen heeft, het Libanees, het Engels. En nu dus ook in het Frans. Mika le Midi in de achtstrijd omhoog van 12 naar nummer 11. ZFM, Westkust Weerbericht. Vandaag zijn er enkele wolkenvelden. Na die bewolking, daar veel vanmorgen zelfs wat lichte regen en motregen. Dan het niet meer dan een zwakke zuidwestelijke wind. En later vandaag draait hij naar het zuidoosten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 16 graden, en dat is 3 graden boven de norm van eind oktober. Vanavond in de komende nacht overheerst de bewolking, maar er zijn ook een paar opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 10. De morgen schijnt grijgelt de zon en blijft het vrijwel overal droog. De wind die waait uit zuid tot zuidwesten en is matig van kracht. De Temperatuur stijgt opnieuw naar grote waardes om een graad of 16. Zaterdagavond, zondagnacht, de nacht dat de wintertijd weer ingaat. De klok gaat dus een uurtje terug. Hè? We hebben een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 11.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 Blijven zij staan op nummer 8. Het ritme van Santvoort. voor C-C-F-M-K. Short van Dam.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 en ook voor Nederland moet er natuurlijk een hitlijst in de... En in die enige echte Nederlands top 40 drie nieuw binnenkomers. Turn This Club Around Rio en u op 37. 31 ogen wijd geopend René Vroger. De hoogste binnenkomen Carrie Hilsen featuring Nelly... en Lewis Control op nummer 29. 10 in Nederland, Man Down, Rihanna zakt van, 10 naar, van 6 naar 10. Van 10 naar 9, de plek omhoog, de Midnight Sun en Lena George. Welcome to Central Play, DJ Antonio zakt van 7 naar 8. Van 8 naar 7, God to Love You, Sean Paul en Alexis Jordan. Van Room 5, Christina Aguilar Moves Like Jagger al 17 weken lijst en zakt van 4 naar 6. Paradise Coldplay blijft staan op 5. het van 2 naar 4, Titanium, David Guetta en Sia. We found love, Rihanna, Colvin Harris blijft staan op 3. En dan is gek omhoog. Gers parool. ik neem je mee in de derde week omhoog van 14 naar nummer 2. En nog steeds de beste plaat voor de derde week al achter elkaar. Somebody that I use now, Gacha Kimbra. Zijn beste plaat in de Nederlandse 40. Het is trouwens alweer 12 weken in de lijst van Europa. Of in de lijst van Europa, nee, in de lijst van Nederland. In de lijst van Europa komt die straks nog voorbij. Waar precies? Dat hoor jij natuurlijk straks. We gaan verder met de lijst. Vinden dan de hoogste stijger, de snelste stijger. En die stijgt namelijk in één keer van uh, 13 naar nummer 5, en dat alles in de zevende week. David Getta, Nicky Minier. Turn me on. <middels> 4. En daarvoor de je David Guetta, Nicky Minier en Turn Me On. In de zevende week gaan we ook van 13 naar 5. Maken we de top 10 gewoon even compleet. Olly Meurs, Hartskip Sabit, zakt van 5 naar 6. Van 10 omhoog naar 7 voor je Colvin Harris, Cleese en Bounce. David Guetta en Sia Titanium blijven staan op 8. En Rihanna Mendown eh, zakt van 3 naar 9. En op 10 stond Jennifer Lopez met haar single Papi. We gaan de top 3 van Europa doen, met de plaat die vorige week nog op nummer 2 stond. In de negende week zakt James Morrison Slave to the music. Weer een plekje naar beneden. Straks voor jou de nummer 2 en de nummer 1. Eén zit te blijven en één stijgen nog te gaan. Beide staan trouwens acht weken in de lijst. Niet zijn, hoor je zo. These shockers on my feet, cause they're the only thing I'm gonna feel for. That's why I'ma say it through the music. You said you felt so happy Somebody that I used to know. Net niet de bovenste trein gehaald, nog, maar ik denk dat, dat niet lang meer duurt. Want wat een lekkere plaat is het al. In de achterwijk omhoog van 4 naar 2. Zo ik het van 2 naar 4 voor James Morrison? Slift to the music. Do, do, do, do, do. Nog één zitten blijven, dan gaan die in handen van Broke Fraser. In nachtswijk is zij nog steeds de beste plaat in de Euro Breakdown: Something in the Water. Dus zij de beste in Europa, Brooke Fraser, Something in the Water In de achtste week dus nog steeds bovenaan Daarvoor uh, op de hieler gezeten en Kimbra, Somebody That I Used To Know Kom ook van 4 naar 2 En zag het wat fijn naar die uh, James Morrison, The Slave to the Music Deze week nieuw lijst: lijst uh, de Goa, Zweden Lady Gaga, U.N.I. and en ook uh, Melon. Rodat, The New Age, komt deze week nieuw binnen dat was de lijst weer voor deze week. Volgende week heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je klaarstaan. Kijken wie dan opeens aan. Ik wens je een fijn weekend en denk even aan de wintertijd, hè? Ja, wat? Is dat het? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover: het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.